Je zou maar zo moeten leven. Rus, die dan op een gegeven moment besluit om over begraafplaatsen heen te lopen. Omdat hij op een, een of andere manier toch vroeger niet met top heeft gespeeld. Het is toch echt niet te geloven. Zijn er Ja, en dan uh, kom je erachter dat, uh, dat het uh, normaal gesproken heb ik hier een achtergrondmuziekje. Maar dat is meegenomen vorige week. Vorige week door de enige echte heer Marcus van Dam. Dus ik moet het even kaal allemaal doen. Welkom bij deze Alternative FM. En zoals altijd zal hij uh, even op uh, zich laten wachten, deze Marcus. Maar ik uh, weet dat hij uit Betrouwbare Bron toch onderweg is. Dit was uh, trouwens Automobiel van Excused. Ik geloof dat ze nog uh, wat optredens uh, hebben uh, staan. Uit mijn hoofd weet ik het uh, niet uh, precies. Dan zal ik wel weer eventjes uh, op het web moeten gaan kijken wat er allemaal in zit. Maar in ieder geval vanavond aandacht voor het werk van Nina Vein. krijgt daar nu al uh, een beetje respons op van, uh, nou dat vinden we wel leuk dat je dat uh, toch even doet. Dat lijkt mij ook, want uh, ik heb hem gekregen van haarzelf. Uh, van en achter Nina Vein gaat de naam Nina van der Leest, want dat is haar uh, echte naam. Dat uh, voor straks En natuurlijk hebben we ook nog uh, Verderop in de uitzending Jozef Reuser van Ravulva Want uh, zaterdag staan ze in het voorprogramma Van een Band En die naam van die band ben ik dus ook alweer kwijt Oh wat is dat toch voor een voorbereiding Ramzalig En dan hebben we natuurlijk ook uh, ja, natuurlijk Het nachtverhaal van Jarm van Malta Straks tussen kwart voor tien En tien voor tien zullen we hem even bellen En dan gaan we hem in de uitzending halen en we staan aan de vooravond van een nieuwe aantal voorrondes van de Rob Hakda Straks uh, hoor je natuurlijk wat uh, zich uh, allemaal gaat afspelen. Uh, morgenavond in het uh, patronaat, want daar speelt het zich af. Zes bands die elkaar dan op leven en dood, zou Pepe Fischer misschien uh, zeggen, bestrijden. Hoewel, ik denk dat het uh, in de praktijk nog wel meevalt. En dan zullen we weten wie ergens in april ...in de finale staat en wie er uiteindelijk op het hoofdpodium van Bevrijdingspop uh, van 2012 alweer mag gaan staan. Het overkwam in ieder geval uh, de mannen van de Ethereal, het uh, overkwam uh, de mannen van de Red 17 en het kwam, overkwam ook ene... Suus de Groot. Maar toen maakte ze nog deel uit van John Doe's Revenge. En die staat uh, in de finale. Daarover straks ook nog wel uh, iets in uh, deze uitzending. Want ik heb daar nog iets uh, bij zitten. Bij uh, een nummer van Sue de Knight die ik ga draaien. En zij staat, Suus de Groot, dus op 10 december in de finale van de grote prijs van Nederland Vrienden in Paradiso. Dat zal op zaterdagmiddag uh, zijn. En gelukkig. Ja, hoef ik uh, niet te fietsen, hoef ik ook niet te rijden, want ik heb een taxichauffeur. Uh, want uh, er zijn vier kaarten die ik even moest uh, bestellen, maar goed, het uh, is uiteindelijk wel gebeurd. Vorige week waren ze hier, Chris en Donata, en dit is Uwe ich en Uniform Chat. en Uniform Chat. bitch like me.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 Gesproken. Zij het team 2009 bij de Singersongwriters En daar heb ik het over Eefje de Visser zoals ze voluit heet En dit was uit uh, een uh, tijdperk 2011 geloof ik Ja dit jaar heeft ze hem uh, uitgebracht uh, Het album De Koek en dat nummer dat heet uh, Afdwaald Het is trouwens ook uh, een videoclipje te vinden op het internet Moet ik er even bij zeggen nou ik heb misschien toch wel iets iets hoor Oh Lord die me krijg ik van de wijk binnen. ik krijg ik van de wijk binnen. Moet je niet horen. I must make amends. Worked hard all my life No help from my friends. Oh Lord, you buy me. A Mercedes-Benz. Oh Lord, would you buy me. A color TV. For dollars is trying to find me. I'll wait for delivery each day until three. Als je dat dan hoort, hè, eerlijk gezegd. Eh, zo even op de achtergrond. Ik eh, draai dit even weg. Maar goed, eh, ik vind als je zo kunt zingen. Ik heb ze wel eens eh, slechter horen zingen bij coverbands. Maar dit, dit, dit is wat zuiver. So please don't bring me down. Proof that you love me. And the next Nou ja, goed. Ik, uh, ik, ik ben heel erg nieuwsgierig uh, van wie dit uh, nou afkomstig is. Ik krijg het toch uh, spontaan van de week ergens uh, in mijn mailbox. Ik weet, uh, weet gewoon niet veel wie dit is. Maar goed. Uh, we gaan eens dus eventjes gewoon wat anders uh, doen. We gaan weer terug naar even wat danswerk En dat is uit 1999. Toen... Uh, Leftfield bedacht om iets te gaan doen samen met Afrika bambatha Het heeft ook nog wel een serieuze lading, vrienden. Het heeft ook te maken met het millenniumprobleem, wat zich ook op het Afrikaanse continent zou kunnen voordoen. En daar handelt dit dus over. Dit is Africa Shocks. And you trip never and the funk don't stop. And the never slow and the funk don't stop. And the and the funk don't stop. Time to get the flow and get the groove. Africa, oh Just before daybreak, it was murky and overcast, and it was D-Day. <laughs> Ja, Hé, hey, ben je er ook? <laughs> ben je er ja. ook? Ja. <laughs> merk <laughs> ja. je het velletje wel, hè? Wat zeg je? Ja. Merk je wel aan het velletje? Ja, ja, dat merk ik ook. Wel. Want vorige week... Uh, was het was heel erg leuk. Vorige week hadden we hier uh, Donata en Chris uh, van uh, Uber Eich. Alleen Marnix uh, was er niet bij. Die had een verplichting in Carré. Uh, iets met Herman van Veen, had ik uh, begrepen. En uh, nou ja, uh, afruimen, je kent het wel. En vervolgens was het uh, gewoon snel weg. En ik kom thuis en ik denk... Ik wist wat! Ik heb iets niet! En dat was het, uh, het vulletje, ja. Het villertien. En wie uh, komt er meestal om tien over acht pas binnen uh, druppelen? Hey, hey. ja. Jij dus. Maar het is wel mooi is, dan zo'n ja. tien over acht, zo, dan loop je zo rond acht uur door het dorp. Hmm. En zo mooi om je eigen programma dan naar de speakers te horen. Oh, dat van is een... Willekeurig café Of Oh Ik weet niet eens waar het vandaan kwam Maar ik denk Die, die muziek die moet je ja gedraaid hebben uh, Die binnen Ik zie uh, gewoon cd hoe ze nog dat, staat dat, dat, dat, dat hebben wij zeker Dus uh, wat dat er gaat uh, Is dat uh, niet Niet heel erg uh, gek moet ik, uh, moet ik erbij zeggen Moet even kijken Oeh kijk, oh, kijk uh, Ik krijg een uh, smsje Maar goed Die uh, ga ik uh, even Voor uh, buiten de uitzending even doen Want anders dan uh, Krijg ik uh, moeilijkheden De privéberichten Van de, de privéberichten Nou over privéberichten gesproken Op, uh, op het uh, Op het Mooi al bekende Facebook Facebook? Er, de, ja, face, ja joh, Facebook. Facebook. Ze zeggen nou, dat het ja, zaterdag nee, uh, down gaat. Nou, moet, je eens, moet je eens kijken wat er op mijn. Uh, op mijn op, op, op, wie, wie, wie mij op een gegeven moment iets gestuurd heeft. Moet je eens zien. Kortdraaier, uh, medewerker van dit station, die presterend om deze foto van mij gewoon. Sturen. Hey, uh, ja, met je ogen oh, De goede oude tijd. Ja, de goede oude tijd. Samen met uh, Tom Hendricks sta ik erop. Tom Hendricks uh, kijkt uh, de gasten dan toch tenminste nog een beetje enigszins aan. Maar Jaapie Koper, die zit er al bij als een soort opzichter, zoutzak, uh, noem maar op. Ja, in slaapgevallen iemand. Nou, dat valt nog allemaal wel mee, maar... Uh, <laughs> ik, uh, en het, het is kennelijk in de winter, is het opgenomen. Er waren daar een paar van die slimme die zeggen, er sneeuwt het al in uh, Zandvoort. iemand van het circuit. En dan uh, is er nog een fotograaf van het circuit, die mij het uh, stevast het uh, geweten van Zandvoort noemt. En die zegt, sneeuw, ik ga mijn sleep pakken. Ja, ja heel erg leuk, uh, beste Chris. Maar ik heb uh, jou toch ooit nog eens een keer in juli achter de vangrail bij de hunsrug in het zonnetje zien, uh, zien liggen. Ook met jou gedicht, dicht. Dus, dus uh, laten we het daar maar even niet over hebben dan. En onze vriend Daniel Verbrugge die was ook uh, nog zo keen om wat erbij te zeggen. Kijk hem zitten, wat een baas. Nou, kijk, uh, dan werd er werd afgevraagd, wat had ik nou op mijn koptelefoon? Nou, dat waren de slaapliedjes van Ethereum. dus... Nou, dat was wel duidelijk. Wel, als mensen dit programma volgen, dan weten ze dus wel wat ethereal is. En, als, en dat je er niet bij in slaap valt. En als je uh, niet weet wat het is, nou wacht maar, dan zullen we dat straks na negenen nog wel even laten horen wat dat is. Dat is een Harry? <laughs> daar ben je helemaal eng van. Uh, nou ja, dat is een beetje zo even het kort wat, uh, wat er even... Het is uit de tijd dat ik nog Goedemorgen antwoord deed, want het is een foto gemaakt in Hotel Hoogland. Dus wat dat er gaat, uh, denk ik, uh, wat gaan je nou allemaal doen? Saturday Facebook down? Ja, even kijken. Ja, ik zie het zo snel niet uh, staan, maar vanmiddag. Ja, kijk, hier is hij dan. Oh. Facebook really going down on Saturday. Er is een anti-facebook beweging en die zegt. Oh. dat ze Facebook een down soort, brengen op zaterdag. Een zateren. soort uh, occupy. Maar dan uh, te, gericht tegen Facebook. Nou ja, anonymous hè. Anonymous Sanon. at op Facebook. Nou, uh, we zien het wel wat er, uh, wat er gaat uh, gebeuren. Hoe kom jij in die uh, wijsheid? Heb jij dat uh, ja, weer... Ja, ik volg het zo... nieuws een beetje. Dan heb je dat. Ja, oké. Okay. Uh, maar reageer jij niet uh, op, mijn, uh, op mijn foto? Nou ga ja... Jij, ga, jij, ga jij erover nadenken? En ga jij dan op een gegeven moment uh, iets, uh, iets erover zeggen? Facebook doet niet zo heel veel, zullen we maar zeggen. Nee, dat had ik al in de gaten. Dus uh, af en toe zie ik dan nog wel eens een foto van een, een of andere Duitser die in een tram zit of wat dan ook. Oh ja, wacht. <laughs> dat, is, uh, dat is wel heel erg uh, bizar. Eh... Uh, als je, kijkt bij, als je vrienden bent van Marcus van Dam, en ik ben een vriend van Marcus van Dam... ...dan zie je daar een foto van een de Duits koppel in een tram. Ik weet niet eens of ze Duits waren. Maar hij zag er wel erg Duits uit. Hij zag er wel erg Duits uit. Dus voor die mensen die, die dat willen zien, die moeten dan maar even naar de, de profiel van, van Marcus gaan... Uh, en als je geen vrienden van hem bent... dan moet je hem ook, Oh, vind je hem ook? Ja. Jij hebt hem openbaar staan. Ja, precies. Nou ah. ja, is mooi. Het is een muur en het is een muur niet voor niets. Een muur dus als wij is... erop mag je niet. Oh ja, goed. Oh, uh, ik zei net, uh, we gaan uh, straks uh, Jozef Reuser in de uitzending halen. Dat heeft alles te maken met uh, de support acte die bij Death Letters gaat horen. Dat is zaterdag 5 november in Patronaat. Uh, daar mag Ravolva het voorprogramma doen. Dat is niet verkeerd. En ik uh, wil toch uh, dat we eventjes uh, maar gezegd hebben. Uh, we gaan even ook nog met die jongens op zich even praten. Want het, uh, we moeten ook een beetje weer uh, denken om, uh, om de muziek van Ravolva. Want ja, uh, ze zijn wel uh, erg stevig bezig. Maar het uh, lukt niet. Dus we moeten ze een beetje een zetje in de goede richting geven. Dus dat is de reden waarom we dat gaan doen. wel. Het, uh, het gaat best wel goed. Maar een beetje extra steun. Nou, nooit kwaad. Uh, dat straks tussen, tussen 9 en uh, 10. En dan hebben we natuurlijk uiteraard daar ook nog een uh, aandacht voor het uh, nachtverhaaltje van Jarl van Malta. Dus die komt ook nog. Uh, dat, uh, dat hebben we straks in het allerlaatste uur. Ja, dat is al laatst, het allerlaatste, maar wat hebben we nu? Wat hebben we nu? Oh, ja, ja. Nu. Uh, dat, We hadden net uh, de Urban Dance Squad. En daarvoor hadden we nog iets... Uh, dan moet ik even heel goed naar... Uh, Leffield was dat. Met uh, Afrika Bombata. Met Africa Shocks. Bracht alweer de tijd om half negen. Maar dit is eigenlijk ook een beetje een... Uh, ja, een bekend uh, nummer. Uh, ik geloof in 2009 een hele grote hit. Geweest van... Uh, de editors, en de editors uh, met dit nummer uh, leggen het wel een beetje op, uh, nou, een beetje iets van Is Mode. En ook iets van uh, die andere legendarische band The Joy Division. Moet je maar eens luisteren, zit een, dat is eigenlijk een, gewoon een, een complete mix en daar hebben ze dus dit van gemaakt. Your sleeves I I sleep like a sleep twitch zo de Oh ja, ja. Yeah. Ik heb iets gedaan wat ik eigenlijk beter niet had kunnen doen. Dus, uh, maar goed, uh, ik weet niet. Meja culpa, meja culpa voor, uh, voor iemand ergens in dit land. Lekker, lekker cryptisch omschreven, maar uh, diegene die aan de andere kant zit, die weet precies wat, uh, wat ik bedoel. Dus uh, meja culpa. Maar goed, uh, Mooi. Waren, ja, ja. Dat, <laughs> Morgen zit maar aan te kijken en zegt van... Uh, waar gaat het over? Snap er geen klap, maar net uh, zoals dat is, dat is geheimtaal. Dat, dat, dat, uh, daarvoor heb je dit medium ook nog wel eens uh, nodig. Dus Maar goed, uh, we hadden er weer twee gehad. Twee stuks, wel te verstaan. Uh, dat waren achterin volgens. Moet ik even denken... Papillon van uh, de editors. En daarachter Begure met Forrest. Uh, trouwens een nummer wat uh, heel veel gecoverd wordt... Tenminste in ieder geval door één band hier uit Zandvoort gecoverd wordt. En dat is Van Kessel. Ik weet niet of die uh, nou uh, nog bezig is om dat nummer uh, vorm te geven. Maar goed, de uh, Cure is dat uh, het origineel. En het was ook nog daadwerkelijk de lange uitvoering. Dus dan weet iedereen ook meteen waar die uh, aan toe is. Kwart voor negen inmiddels uh, geworden hier bij Alternative FM. Spannend nog uh, iets meegemaakt. Uh, behalve dan dat er zaterdag iets met Facebook gaat gebeuren. Nee, eigenlijk niet. Hm. Maar leven is weer niet spannend leven, Nee? Nee. Maar jij weet wel dat je 10 december uh, meegaat, hè? Naar uh, Paradiso. Ja, ik weet niet. Ik zag wel uh. iets op mijn Facebook over een kaartje. Ja. Ja. We hoeven niet te rijden, Marcus. Want we worden gereden. Dus we worden gereden. Ja, we worden gereden. Als uh, echte volwaardig radiopresentatoren worden we voor paradiso afgezet dan gaan we uitstappen en dan zeggen we tegen nee, nee zo is het ook weer niet nee, uh, er gaan vier man mee en uh, de, er is één uh, zeer bekend uh, persoon in Zandvoort dan, wel te verstaan uh, die noemt zich de stem van Zandvoort doet wat op het circuit Verslaggeving en dat soort dingen Dus dan, dan heb ik al een kleine vingerwijzing gemaakt uh, wie, ik, uh, wie ik bedoel Maar uh, hij gaat ook mee En dan uh, nog iemand uh, Dat is zijn zoon, die gaat ook mee Dus we gaan gewoon er een gezellige bende van maken uh, Die zaterdag dus, Dat wordt een gezellige avond Ja, Nou, middag 12 middag. Ja, twa uur En weet je wat het leuke is? De dag te voeren hebben we nog de Rob woord Vrijdagavond, vrijdagnacht Dus van veel slapen zal er niet uh, veel uh, terechtkomen Denk ik eerlijk gezegd hoor Nee. nee, maar dat maar was niet er. nodig. Gunners on. Aans van vrijdagavond, uh, morgenavond dus ook, want dan hebben we uh, de eerste aftrap van de Drop Actaal wordt. Ja, het weer zover hè? Ja, Drop uh, Agda. Moeten We gaan eens even gaan kijken wat daar 2011, uh, 2011, 2012, uh, wat zich gedaan allemaal af gaat uh, spelen. Maar dat uh, doen we zo. Uh, eerst gaan wij terug naar het uh, verleden in het uh, jaar 2009-2010. Dit deze band mee. make her feel all right. Uh, we gaan nog even kijken wat die uh, deelnemers uh, gaan uh, opleveren voor uh, de eerste voorronde van de Rob Akda Award. Nou, uh, Jezus uh, Jaap, ik was nog in mijn agenda aan het zetten. Ja, is dat zo? Je bent weer echt uh, alles ver vooruit. Uh, ja, t, uh, te, terwijl ik uh, van alle kanten word belaagd op de telefoon. Maar goed, uh, dat, gaan we, dat gaan we straks wel even recht uh, zetten. Maar uh, eerst even wat, uh, wat hier op de eerste voorronde staat. De bands voor morgen die in actie komen, dat heet uh, Good Meat, Killing Bags, Spotswood kennen we van vorig jaar nog. Uh, vorig jaar uh, ging uh, bij een van de bandleden de gitaar kapot. Dan moesten ze met z'n vieren iets uh, gaan doen. Dat, dat, zou, dat, dat voel ik een beetje zo verschrikkelijk uh, vervelend. Uh, maar ja, ze zijn wel weer terug. Ze staan weer uh, gewoon uh, op het podium. En datzelfde geldt ook voor de Soundabout. Die komen in de derde voorronde weer in actie. Vorig jaar deden ze ook al mee. Ik heb nog iets van de Soundabout, dus we kunnen nog iets van en Spotswood en van de Soundabout gaan draaien. Want ja, ik bedoel, dat zijn bands die, die meedoen. En het wordt weer dus op de huis gaan zoeken weer waar de, al die bands weer uithangen. Want ja, er moet weer het nodige weer gedaan worden van, van het een en het ander. En wellicht hebben ze zelf al materiaal, dus dat, dat weet je niet. Het geheel wordt weer aan elkaar gepraat door de onverprezen P.P. Fischer. Tenminste als hij geen dubbele afspraak heeft. Het is maar dat we eens... hopen we van niet. Het is mooi een keer uh, voorgekomen tijdens de vierde voorronde van het uh, afgelopen seizoen. Dat hij ineens een dubbele afspraak. Ja, en dan gaat het toch een stuk minder zo'n ja. show. Ja, iets minder, maar ik bedoel die jongen die probeert het wel. Hij probeert, hij probeert het wel, maar, maar het is, niemand is, kan zomaar een PP-tippen. Nee, nee, PP nou, is uh, PP, en als ja. daar, de, de, de, de, de, dan, ja, het is een beetje lastig uit te leggen. Maar goed, uh, iemand die daar staat, staat daar ook met beste bedoelingen en beste intenties om er iets van die avond nog uh, te maken. Uh, wat uh, hebben we dan in de tweede voorronde? Uh, laten we eerst de eerste voorronde noemen. Good Meat, Killing Bags, Spatswood, dus Martin Twice the, twice the Same. Niet twice the shame, maar twice the same. En Orgaan klap. Nou, dat lijkt me misschien iets zoals Klopje Popje, weet je. Zoiets. Zo uh, daar zit ik aan het denken. Nou oh ja, een naam kan je niet halen. Nee, nee, nee, je kan er niks aan het afleiden. Maar nee. ik zie trouwens nog een bekende band, Cold Nevada. Die speelde vorig jaar dus ook al mee. In de tweede voorronde, dat is vrijdag 2 december 2012. State of Negotiation. Of Nego... State of... Nee, negation. Dat wel goed zeggen, zeg, ze, ja. Krijgen had me niet uit. Maar goed, Cold Nevada is uh, de tweede band. Sidewalk, Dress Up Dolls, uh, Translated in First E. Dan krijgen we in de derde voorronde Headwear, Norna Gesta, Halfway Useless, Camel en Reynolds, The Soundabout dus. En The Fridge. The Fridge zegt mij ook iets... Uh, dat, dat, dat schijnt ook een, uh, een, toch een band te zijn die behoorlijk wat uh, al in het uh, circuit van Haarlem al wat neergezet. Maar ik geloof nog niet eens in Haarlem alleen al. Ik geloof zelfs in de regio. Dan hebben we de vierde voorronde. Dat is Baptiste, Between, Skins, Steenkoud, Kansloos, Daag en Marozia. Dat zijn de, de namen die mee gaan doen. Maar dan zitten we alweer februari 2012 en wellicht moeten we dan onze schaatsen wel weer om gaan binden om weer we ergens... Staan we staan met klapperende tanden in de kou voor het patronaat. Ja, vooral denk ik ergens in december of januari of februari, denk ik. Ja. Maar heb je er zin in eigenlijk? Mooi ik heb er wel zin in. Ja, een ja, foto weer meenemen natuurlijk. Hè? Ja, stel. Nou ben ik niet de enigste fotograaf, want ja. ik zie hier ook dat de fotograaf van die avond is Robin Loy. Ja, maar ik zag, als ik ja was gewoon, ik ben Marcus van Dam, fucking Marcus van Dam, en ik ga ze gewoon even lekker fotograferen, dus sorry. Ja, ik ga mijn best doen. Ja? Ja, ik heb ik er ben wel weer zin in, ik heb er altijd weer zin om die bandjes te ontmoeten en er weer nieuwe bandjes in de studio te hebben. Uh, dat, dat lijkt me heel erg uh, fijn. Uh, overigens, over bands gesproken, uh, dit is een band die uh, meegedaan heeft in uh, de grote prijs van Nederland, dat hebben ze ook gewonnen in 2009. De voorlopers van Ethereal... Uh, ze hebben een album uit, maar dit is nog zeg maar, van de EP afkomstig. En die versie die klinkt natuurlijk totaal anders dan op het album. The Cosmic Carnival and Share the Love.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 Dat waren zoiets, uh, de Cusper Carnival met Sherdellove. Uh, het bracht de tijd op, uh, nou wat is het, uh, Anderhalve minuut voor 9. Uh, dan ga ik iets uh, heel spannends doen, dan moet ik eventjes iets heel gauw uh, iets zoeken. Dat heb ik, heb ik wel, maar waar heb ik het dan nou? Ja, maar je tijd loopt er vandoor, uh, ja misschien wel. Uh, ja maar wacht ja, ah, ja, ja, ja, ja, maar hé. Hey, oh ja, kijk. Kunnen we nog draaien tot aan het nieuws van, uh, wat is het, uh, 9 uur? Het is een uh, liedje, ongeveer een minuutje. Een minuutje iets meer, ietsje minder. Maar goed, we gaan het wel redden. Er is 10.000 lovers van Ghana. 10.000 lovers, she has in her hand, but she throws them all away